Thank <laughs> you. ik Marietje vragen om haar hart en hand. Ik zal deftig mijn jacketje dragen dat dat interessant. Morgen ga ik mijn kansje wagen bij haar pa en na. Ma. Rietje zei ik zal bij hen wel slagen, want zij zeggen ja. Ik verga van ongeduld, o, oh lieve lief. Ik heb voor jou een pracht cadeau, een gouden ring. Morgen Vragen, het zegt mij naar mijn hoofd, dan beginnen vast de mooie dagen, dan zijn wij verloren.